Ember brandt ze met het NOS-journaal. In reeks autobomaanslagen in Irak zijn zeker 56 mensen omgekomen. Meer dan 100 mensen zijn gewond... Op een markt in de stad Kalis in het midden van het land, vielen 32 doden. En ook in de zuidelijke stad Zubair en in het noordoosten van Baghdad gingen bommen af. De aanslagen zijn door niemand opgeëist. Het lijkt erop dat de daders vooral shiiten wilden raken. Daarom gaan de meeste mensen ervan uit dat het Soenitische IS achter de aanslagen zit.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 De gezagvoerder van een Amerikaans vliegtuig is tijdens een vlucht onwel geworden en overleden. Het toestel van American Airlines was met 147 passagiers onderweg van Phoenix naar Boston. De copiloot heeft een noodlanding gemaakt in Syracuse in New York. De gezagvoerder was toen al overleden. Het vliegtuig is met nieuwe bemanning doorgevlogen naar Boston.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. live. G -G met met nu. nu ZFM Cinema. Ja en heel hartelijk welkom bij twee uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Akko Beuving en ik neem u mee op weg langs heel veel mooie filmmuziek. Films, tweede uur, Elisabeth Golden Age, Blade Runner, Side Effects, Good Will Hunting, God Willing, The, late, the, the Talented Mr. Ripley. Ja, en we beginnen altijd met een hit. En dat is een heel onbekend hitje. Want ik heb hem echt nog nooit in de top 100 van de filmhits zien staan. Maar ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Farewell, my lovely. En dat is van David Shire. Moet kunnen, tweede uur. Rustige muziek. een Philip Marlowe film. Het is al vrij oud. Ik denk 19... Eens even kijken. 19, nou de, de cd staat op 1998, maar volgens mij is de film veel, veel ouder. Daar kom ik bij een stukje hele mooie muziek. Elizabeth the Golden Age. Dat is een film die historisch gezien een farce is. Die waar heel veel dingen zitten die niet kloppen, maar die muzikaal gezien een hoogtepunt is uit de uh, geschiedenis van de filmmuziek. Bijvoorbeeld de openingsnummer. Duurt geloof ik 1 minuut en 31 seconden, maar is van grote klasse. Luister. En dat gaan we nog even mee door. Now your grow doll. Muziek is eigenlijk van Raman. Zoveel Elizabeth the Golden Age. Ik doe één nummertje uit de, serie, de film Blade Runner, het nummer Love Theme, Vangelists. Jealous. Blade Runner. Uh, film die ook weer van de weg op televisie komt is de film Side Effects en daar is de muziek van gecomponeerd door Thomas Thomas Newman. Ik doe de titelmuziek uh, Very Sick Girl. Film Side Effects is aanstaande vrijdag 9 oktober om 10 over negen op Canvas te zien. En het verhaal is als volgt. Een ambitieuze psychiater, psychiater Jonathan Banks, krijgt van een farmaceutisch bedrijf een vermogen als hij zijn patiënten hun nieuwe medicijn voorschrijft. Het wondermiddeltje blijkt echter bijwerkingen te hebben. Een diepe, depressieve, angstige en bloedmooie patiënte Mara, vermoord min of meer wandelend haar echtgenoot. Onderhoudend als paranoïde thriller verpakt de aanklacht tegen de farmaceutische industrie en de illusie dat geluk uit een potje kan komen. Je wordt er niet iemand anders door, Huigelt Dr. Banks over het fictieve antidepressiefum bliksta. Het maakt het makkelijker om te zijn wie je bent. Nou, dat is wel mooi gezegd, hè? Maar ja, zo zit reclame en in elkaar verleiden. Uh, de, de aftitelmuziek. En titel. Side effects. Aardig film. Zeker de moeite waard. Die avond zijn trouwens heel veel mooie films zie ik hier in de gids staan. De Marathon Man, uh, Antonia. Eigenlijk veel te veel om op te noemen. Uh, vorige week heb ik Good Will Hunting gedraaid en daar zat de titelsong in. Gezongen door Elliot Smith, Between the Bars. Een waanzinnig mooi nummer. En dat wil ik toch nog een keertje draaien. Het is maar een heel kortje. één minuut duurt die ruim. Dus dat moet kunnen, dacht ik. Elliot Smith uit Good Will Hunting, Between the Bars. Maar over mooie nummers gesproken. Dit is de suite uit de Body Snatchers. Een beetje een, een science-fiction film. Uh, gecomponeerd door Danny Zeitlin... Zeitlin uit The Body Snatchers. Een wat oudere science fiction film. Uh, ik, uh, het is een heel lang nummer, dus ik heb het nu het begin laten horen. Je hoort de dat het is een beetje angst ja, de muziek past wel in het tweede uur natuurlijk. Maar we moeten toch een beetje afwisselen. En, uh, een andere film, muziek, film uh, die uh, wel aardige muziek heeft, doe ik maar één nummertje uit. Dat is de film God Willing, een film uit 2006. This? En daarvan het nummer Oriental Love. van Nathan Larson, gezongen door Nina Persson. Ook aardige muziek hoor. Dan kom ik bij echt een knaller van de film, The Talented Mr. Ripley. Patricia Highsmith schreef een aantal thrillers over het personage Tom Ripley... en deze film is de eerste. Ripley is een charmante, maar immorele bedrieger, een berekende leugenaar. Hij wringt zich binnen het leven van de rijke Dickie Greenleaf... en zijn vriendin, door zich voor te doen als een oude jeugdvriend... Hij moet steeds extremere maatregelen treffen. om zijn nieuwe luxe leventje vol te houden. Judd Law leerde saxofoon spelen. en werd genomineerd voor een Oscar. en een Golden Globe. en kreeg een BAFTA voor zijn rol. als de niet sympathieke Dickie. Er zit er ook aardige muziek in. En, en daar ga ik wat van draaien. Van, uh, Guy Barker en Pete King. Het nummertje. Nee, even kijken. Voor. Mr. Ripley is uh, aanstaande donderdag 8 oktober om half negen op RTL 8 te bewonderen. Uh, er zit nog meer muziek in van Guy Barker. Guy Barker, bandleider uit Engeland. Uh, dit is het nummertje Promise. Allemaal uit de talented Mr. Ripley en wordt gespeeld door de Guy Barker, International Quintet. Uh, het laatste nummer uit deze film is een, uh, van Miles Davis, Nature Boy. Een melodietje wat in heel veel films gebruikt is. Boulin Rouge werd het onder andere door David Bowie gezongen. Maar dit is ook een mooie uitvoering. Miles Davis, de bekende jazz trompetist. een sapje erbij te drinken... misschien nog een zoutje of een chipje... wie weet, en rustig genieten... bijkomen van die maandag... die moeilijke dag, die eerste dag van de week... en als je dan deze muziek hoort... dan krijg je er toch weer vertrouwen in... om de rest van de dagen ook te gaan genieten. Ja, ik zie dat ik nog een kwartiertje heb... en ik heb nog een paar mooie muziekjes op de rol staan. Onder andere van een van mijn favoriete filmcomponisten... Christopher Gunning... en die heeft de muziek gemaakt bij een BBC-documentaire... over de natuur... En uh, dat is een documentaire over Afrika. Documentaire uit 2001. Waanzinnig mooie muziek. Wild Africa. Alles in zit toch. Ik doe nog een paar van deze prachtige ideeën, The Heart of the World. Christopher Gunning. Christopher uh, bij kinderfilms zit vaak hele mooie muziek en een van mijn favorieten is altijd wel de uh, film Ratatouille uh, dit is het thema eruit, uh, componist Michael Giacino. Thank you. Kindersfilm, maar werkelijk prachtige muziek: A Real Gourmet Kitchen. Ik knapt knap in elkaar in deze muziek. De, de film Ratatouille. Michael Chiosini. Maar ik zie alweer op de klok dat het de hoogste tijd is om afscheid te gaan nemen. Het loopt tegen 11 En dat betekent dat we maar één muziekje kunnen starten. En dat is de muziek uit de film Danna Maison. Gecomponeerd door Philippe Robbie. Daar komt ie. En wederom een avond vol filmmuziek op CFM. Er zat er nog wat solo in, er zat er nog wat jazz in, er zat natuurlijk ook veel klassiek in. De eerste uur altijd pop, tweede uur altijd wat rustiger. Ik hoop dat je er een hele mooie week van gaat maken. Ik hoop dat je veel films kan bekijken in de bioscoop, thuis op de bank, een gehuurd dvd'tje of misschien zelfs uit de bibliotheek. Want daar hebben ze ook prachtige vd's. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, nog veel meer filmmuziek. Er is genoeg filmmuziek natuurlijk. tot tot de volgende week van ZFM. Via de kabel op